Uh, Gijs Eilanden, ja, nostalgisch terugkijken op de deugden van het boerenleven. We zitten helemaal in die tijd, hè, op de televisie, al die vrouwen willen met een boer trouwen. En ja, uh, het gaat over een mooie mooi nou, eh, ja, iedereen en het mooie is. Landschap, ja, ja, ja. En dan hebben, hebben we natuurlijk die onstuitbare opmars van de boerenroman. Uh, onder leiding van Gerbrand Bakker, Boven is het Stil uh, en Franka Treur. Ja, is Dansen op een vloer vol confetti. Het is allemaal wel aardig, maar waarom ze ook hits worden, ik begrijp het niet. Maar goed, Gijs Eilanden voegt daar nu wildzang aan toe. En dat is een roman over een bejaarde boer Berkhout uit IJslandpolder. Dat is een omgeving van Alkmaar. En alles wat die man aan het eind van zijn leven rest... is een vervallen melkveeboerderij, zo'n stolle boerderij... in een omgeving waar niets meer herinnert... aan de omgeving waar hij zijn jeugd heeft doorgebracht. En dat is eigenlijk de essentie wat Eilanden wil laten zien. Jongens, het gaat veel te snel voor sommige mensen, misschien voor hemzelf... want als de boeken gaan erover, dat vind ik ook altijd wel weer leuk... die veranderingen gaan veel te snel. Mm. Nou, deze boer is bitter. Zijn oudste zoon is naar Zeeland gegaan... want die wilde een heel groot, eh, modern... melkbedrijf of landbouwbedrijf... waar hij helemaal niks in zag. Want het is natuurlijk ook een hele koppige boer. En dan heeft hij nog zo'n Bertus, die in Portugal... Nou, en die komt naar Nederland... want de boer, die ligt op sterven... die hebben ze in een verzorgingstehuis gestopt. En hij denkt, hij is projectontwikkelaar... hij denkt, nou, dat kan ik wel eventjes snel regelen. Hij moet natuurlijk van die hoeven... Af, die daar ligt. En uh, dat moet in één week geregeld zijn, en dat loopt dus heel anders. En dat is ontzettend leuk, want het hebben een conflict situatie. De schuur is gekraakt door een buitenlandse vrouw uit de Nieuwbouwwijk, want die, die hoeve is dus helemaal bekneld in een Nieuwbouwwijk. En die vrouw, die denkt, ja die boer, dat staat hier toch allemaal leeg, en die staat met twee kinderen, want die Moest vluchten vanwege een agressieve man. En uh, dat plaatselijke jeugd die gebruikt weilanden al heel lang. Maanden, jarenlang als krosterrein. Dus die denken, hoezo boer, waar heb je het over? Dat is van ons. En uh, dan heb je de gemeente. Die wil, daar, uh, die wil er eigenlijk een soort prestigeproject van maken. Met een soort villa wildzang. En, uh, en dan heb je nog een projectontwikkelaar. Die wil er geld. Naar. In ieder geval, er is een mooie situatie Waarin hij dus heel goed kan laten zien. Uh, ja, zeg maar de... de, de, de, de alle sociale problemen rondom die landbouwsector. Ja. He, dus uh, en dat in dat Noord-Hollandse landschap is inderdaad natuurlijk helemaal volgebouwd. En uh, dan krijg je mooi iets wat Gijs Eilander altijd doet, namelijk het gevecht van de één ding, Don, Don Quixote die tegen windmolens vecht. Ja. En uh, hij gaat toch wel mee. Hij wordt er eigenlijk wel ook is hij toch eigenlijk wel eens met die vader dat hij hoeven moet blijven, want natuurlijk helemaal niet kan. En uh, gaat dus met iedereen knokken. Het wordt een prachtig gevecht van de één ding tegen machten... die veel te groot zijn voor hem, maatschappelijke veranderingen. We kunnen ze toch niet tegenhouden, ondanks de boeken van Gijs Eilander, Die ja, ons toch theme. ook wel heel mooi laat zien altijd... de ontwortelingen, de ontheemdheid van de mens in deze moderne tijd. Want dat is natuurlijk toch ook gewoon zo.